Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Morat de Wakili met het NOS Journaal. Het Oekraïense leger heeft het hoofdkantoor van de Wagnergroep aangevallen. Dat meldt de Oekraïnse gouverneur van Lugansk op Telegram. Volgens de gouverneur zijn bij de aanval veel Russische slachtoffers gevallen... maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. De beruchte Russische paramilitaire organisatie... vecht met zo'n duizend huursoldaten mee in Oekraïne... Die staat bekend om ernstige schendingen van de mensenrechten... waaronder foltering en standrechtelijke executies. Het dodental als gevolg van de explosie in een appartementencomplex op Jersey... is opgelopen tot vijf, meldt de BBC. Vier bewoners van het complex worden nog steeds vermist. Reddingswerkers op het Kanaaleiland zeggen dat de zoektocht naar lichamen... nog weken zal duren. De explosie afgelopen nacht was op het hele eiland te voelen. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek.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 De terugkeer valt samen met het 50e jubileum van de laatste maandlanding en dat is nu precies 50 jaar geleden. Frankrijk heeft het Junior Songfestival gewonnen. De 13-jarige Lissandro kreeg met zijn liedje Oh Mama de meeste punten. Voor Nederland deed de 12-jarige Luna mee. Ze eindigde met haar liedje La Vesta op de zevende plaats. Het festival was dit jaar in Armenië in de hoofdstad Jerevan. Het was de 20 keer dat het Junior Songfestival werd georganiseerd.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 Radio show In 1520. Op de achtergrond hoor je Chris, Wal, Christopher Walcott met het album The Dream of Angels. En dat is een uh, heel oud werkje van Oriane Music, het new age label van Nederland. Nog steeds. Meetrum, zo heet dat nummer van 22 minuten en 48 minuten. En The Dream of the Angels, dat is track 1 e natuurlijk. Dat is een, een track van 32 minuten en 21 seconden. Nou, lekker allemaal, dan ga je pas eens track 15 naar nou, luisteren. We beginnen met Homecoming Songs of Comfort and Joy van Dana Cunningham. Daarna het, uh, een album, heel eenvoudig getiteld Listen... met de track The Four Corners van Wayne Betanis. Betanis... De single van Richard Anthony Bean. samen met Paul Landry. Met, en dat heet de single Sleep Talker. Jasper van der Hof die maakte destijds albums. onder het label van Ketone Records. Het label van Chris Hinsen. en dat was ook in 1995. En natuurlijk de nodige Anton Jukes. Ik had het in het vorige uur. had ik het erover. En daar. Er komen nog drie albums van langs. Allemaal met verschillende thema's. Zoals bijvoorbeeld... Spring Song van het album The Art of Nature. Peacefulradio.info, dat is de website. Daar kan je dit programma en het eh, internet radiostation ook op terugvinden. En we zitten natuurlijk lekker in de kerstsfeer. Veel luisterplezier.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 William Ogbinson and you're listening to Peaceful Radio. Nu allemaal fijne dagen en een volgende.